5 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. ex coffeeshophouder Johan van Laarhoven hoort volgende week... of hij de gevangenis mag verlaten voor een behandeling in het ziekenhuis. Zijn advocaten hebben hierover een kort geding aangespannen... maar de uitspraak laat nog even op zich wachten. Eerder vandaag verzekerde minister Dekker... dat Van Laarhoven alle medische hulp krijgt die hij nodig heeft. Gisteren landde Van Laarhoven op Schiphol... nadat hij vijf jaar had vastgezeten in Thailand... Hij moet in Nederland nog minstens 19 maanden van zijn zelfstraf uitzitten die hij kreeg voor witwassen. De Belgische politie heeft zeven Nederlanders en drie Belgen opgepakt in een groot onderzoek naar cocaïnesmokkel. De politie kwam de groep op het spoor nadat vorige maand ruim 400 kilo cocaïne werd gevonden in de haven van Antwerpen. De sleutelfiguur is een man van 51 uit het Belgische boom die de containers met drugs ophaalde in de haven. Afgelopen maandag werd in hetzelfde onderzoek nog eens 200 kilo kook, wapens en explosieven gevonden. De FNV is geen voorstander van de kabinetsplannen om drugs- en alcoholtesten toe te staan bij chemiebedrijven. Volgens de vakbond is het een aantasting van de grondrechten van werknemers. Nu mogen alleen piloten, machinisten en politieagenten worden getest. Staatssecretaris Van Ark zei vanochtend tegen de NOS dat iemand met één druk op de verkeerde knop veel ellende kan aanrichten... Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland juichen de plannen toe... en pleiten voor een uitbreiding naar andere sectoren. Gemeenten door heel Nederland hebben hun Citrix-server uitgeschakeld. Het computerprogramma is nog altijd kwetsbaar voor hackers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat zo'n 200 van de 355 gemeenten werken met Citrix. Citrix-software wordt gebruikt om op afstand in te loggen op bedrijfssystemen... bijvoorbeeld door mensen die vanuit huis werken... Het is niet bekend hoeveel ambtenaren nu niet meer kunnen werken vanaf een externe locatie. Het weer vanavond en vannacht fellere buien met kans op onweer en forse windvlagen. Morgen zon, alleen in het noordoosten nog een paar buien en dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk vrijdagmiddag. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Horen. Tussen Afritsaandijk en A van Horen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de N200 Amsterdam richting Halfweg. Tussen de aansluiting met de Ring van Amsterdam en Halfweg 10 minuten oponthoud. De N207 Helegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de A4 en Rijnstaat ter 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 My mind on my money, money on my mind, got that I got my mind on my money. Give too much of myself up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 Bye. Whoa. No shot of Henny, no taste, look at my face I'm feeling as good so as, as it is the weekend Hear All over. Oh. Amsterdam's Dance Radio. Aw oh, yeah. I'm about to get busy, posse deep style. Nebedia, you know what? I'm just red shop, something like this. Check it out. So control. It's just a dream Cause Mr. Manager's making you seem sort of inferior Like you're a flop without him Young plus dumb equals your pockets getting trimmed Living in poverty so you never had a dime A dollar is a fortune And 50 cents is even big time Cause yo you don't know what you're getting paid Your pay is coming through the manager that you're afraid To ask a question you take what he gives Satisfied with you cause remember you're just bitch My father wants a copy of the contract Why don't you trust me and if you don't then why? So nothing is said